Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In de Verenigde Staten staat de agent voor de rechter die minutenlang met zijn knie op de nek van George Floyd zat. De zwarte Amerikaan overleefde dit niet. De advocaten van de familie van Floyd knielden vlak voor de zaak begon. We taken a knee for 8 minutes and 46 seconds. And we want you to think up during that time. Why Shaven didn't in that time? Get his knee. 8 minuten en 46 seconden, zo lang hield de agent zijn knie vorig jaar op de nek van George Floyd. Na zijn dood kwamen over de hele wereld Black Lives Matter protesten op gang. De overheid lanceerde vandaag een campagne over voorbehoedsmiddelen met een show op YouTube. Welkom bij de vrij veilige datingshow. De allereerste datingshow die niet draait om met wie, maar wat je mee naar huis neemt. Welk voorboedsmiddel past het beste bij jou? Want meer info over het vrouwencondoom of het spiraaltje bijvoorbeeld is hard nodig. Veel jongeren weten maar weinig over anticonceptie. Deze seksuoloog zegt dat het slim is eens verder te kijken dan de pil en het condoom. Er is nog zo ontzettend veel en dat is een aanbod waarvan de meeste mensen nog nooit hebben gehoord. Als je op YouTube zoekt op de Vrij Veilig Dating Show, dan vind je alle afleveringen. Als je het Nederlands elftal binnenkort een vrije trap ziet krijgen... moet je niet gek opkijken als er een speler van Oranje achter het muurtje gaat liggen. Zo'n muurligger moet voorkomen dat de bal onder de muur door in de goal wordt geschoten. Bondscoach Frank de Boer vindt het een belangrijke taak. Ik snap niet waarom iemand, iedereen daar zo lacherig over doet. Het hoort er gewoon bij het job. En Als je dat moet doen, dan moet je dat gewoon uitvoeren. En het is bewezen dat, dat het helpt. Dus, als het nodig is, dan uh, zou er zomaar eentje kunnen liggen, ja. Het is niet bekend wie de taak van muurligger krijgt. En misschien zie je hem morgenavond al in actie. Dan speelt Oranje de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar. Het weer vanavond zwakt de wind af. Vannacht kan het daardoor in het binnenland een mistbank ontstaan. Morgen eerst fris, later zon. Tussen de 18 en 22 graden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 van 2020 uh, mensen tenminste uh, voor mij dan het muzikale hoogtepunt de Bohem's en von Vliet en Park uh, bracht het uh, hier tot het de derde uur, het begin van de derde uur... ja, als je de herhaling hoort, dan denk je... heeft die koper een uur uh, alweer gehad? Een uur eerder? Ja, zeker. dat was een beetje spitsuur. Um, maar goed, uh, dat uh, was alleen het interview met uh, de Grenadiers... die je dan hebt uh, gemist als herhalingluisteraar. Maar het uh, merendeel zit toch ook uh, in, uh, in het gedeelte na achter. Want daar zitten de meeste telefoongesprekken in. Maar goed, dat maakt niet uit. Um, er zitten uh, heel veel ook uh, materialen in die nog gedraaid moeten worden... Uh, bijvoorbeeld de single die The Sign of Leo heeft uitgebracht uh, vorige week. Die zit hier ook in. Dus, uh, want die hebben ze afgelopen vrijdag uitgebracht. Je kent het wel. Uh, dat is een beetje het uh, verhaal van uh, Spotify. Want dan moet je opvallen. Dus dan heeft het uh, al alles schijn van dat je dan het beste je muziekmateriaal uit kan brengen. Heeft, ik weet het niet, heeft het iets te maken met streams of wat dan ook? Uh, ik heb het me ooit uh, laten vertellen, maar ik ben het alweer uh, helemaal vergeten. Alles voor de likes, de duimen en weet ik allemaal wat. Dus uh, de Bohems trouwens, uh, die zijn uh, bezig om uh, nieuw materiaal op te nemen. Dat gebeurt onder andere met Zoom-sessies. Want ja, fysiek bij elkaar komen, dat is er ook niet helemaal bij. Uh, dus die jongens uh, die doen het uh, gewoon met zo'n beeldscherm en uh, met een toetsenbord. En dan bespreken ze de boel een beetje. Dat is een beetje het verhaal uh, van de Bohems op dit moment. Maar uh, geloof mij nog maar, ik denk dat het wel ergens achter in het jaar... dat het dan wel weer het uh, nodige los gaat komen. Maar goed, zover is het nog niet. Uh, deze band is ook weer blij dat ze weer gehoord... Uh, want ik heb ze vorige week niet gedraaid. Oh! Nou, zullen we dat dan maar meteen ook raamschoot goed gaan maken... Voor mij nog steeds de single van 2021. Er is er nog geen één overheen gekomen. Van V en Openly Remember.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 Laatste Nederlandstalige electro wat je vanavond uh, hoort, want punt Judith komt straks er ook nog aan. Is iets rafeliger als uh, dit uh, vlotte en wat misschien wat gepolijste werk uh, van Veline. Uh, die hebben wij uh, 2000, tot en met 2020 wel heel vaak gedraaid. Maar toen had ik ook een medestander. Tegenwoordig schijnt hij ergens anders uh, te werken. Maar goed, uh, dat uh, was Walter Sands. Uh, dat waren gewoon wedstrijden. Van uh, draai jij hem, draai ik hem ook. Nou ja, en, uh, continu komt hij wel ergens wel voorbij. Als wij uh, gewoon hier achter de tafel hebben gestaan. Uh, maar over Sophie Platenkamp. De dame achter Verline. Dat is ook nog zeer leuk. Want zij is afgelopen week... ja, geweest. En afgelopen maandag heeft ze daarom... ook heel veel berichtjes ontvangen. Waarschijnlijk die van mij... Uh, erbij. En ik weet niet of ex-collega uh, ex Walter Sands dat ook heeft gedaan. Ik weet niet of hij überhaupt vriendjes is met Sophie platenkomen. Maar goed, uh, dat uh, zeggende is dat uh, de reden geweest om ook Eveline weer eens even van stal te halen. wij hoorde je daarvoor met Openly Remember. En dan gaan we verder met... Een van de EP's die uh, alweer twee weken uit is, volgens mij. En dat is de EP van Elephant, een Rotterdamse band... waarin Frank Schalkwijk en Kai van Driel uh, de meest in het oog springende namen zijn. En waarom? Omdat die ooit deel hebben uitgemaakt van de Cosmic Carnival. En dat is een band die een theatertournee heeft uh, gehad voor de coronacrisis uh, over... Het werk van Fleetwood Mac. Dat hebben ze daar allemaal in theaters uh, gedaan. Uh, maar de twee heren hebben besloten... om samen met een aantal andere lieden... toch een beetje een indie-bandje op te zetten. En niet geheel onsuccesvol, vind ik eerlijk gezegd. Want uh, het uh, gaat ze goed. En dit is het, uh, een van de nummers... die op die EP terug te vinden is van Elephant. Uh, Never Know It's Real. There was a time With all the colors in tune Look through your eyes and I wonder If I stray from the truth I'll take the blame It's just something that grows I know that you can't explain The things that don't really show No. Oh, Dat met uh, het nummer Never Know It's Real. En het, uh, de EP heet ook Elephant. Uh, wil je dat zoeken, dan moet je dat, geloof ik, uh, met Elephant Band of Elephant Band uh, Music. En dan uh, vind je dat uh, vanzelf wel. Uh, we gaan uh, uh, weer naar een interview toe. Uh, en dat is, ja, eigenlijk iemand die in het verleden heeft gehad met een iets wat stevige band. Uh, Hound. En uh, hij is niet de enige, maar uh, dat doet hij samen met uh, Roos Meijer. Gavier uh, Den Leeuw, goedenavond. Hé, hey, goedenavond. Ja, uh, want uh, ja, jij, wel, jij was ook een van de leden van Hound. Zeg ik dat ja. goed zo? Uh, spreek ik het ook goed uit? Want er stond altijd zo'n streepje overheen, uh, geloof ik, over ja, die O. Dat, dat was meer voor de sier, ja. Was echt, <laughs> uh, het was wel echt Hound, ja. ja. Uh, ik weet dat uh, van, van, uh, van, van die band dat uh, het waren toch redelijk stevige, maar ook korte nummers klopt, ja. ja. Ja, dat was uh, op zich inderdaad wel een hele andere sfeer dan wat we, wat we nu doen. Mm -hmm. uh, een stukje harder, een stukje steviger. Um, we waren ook een stukje jonger, dus dan uh, ja. Uh, is, het, is het dan al, uh, hoe noem je dat, uh, leeftijd gerelateerd dat je dan wat rustiger wordt ofzo? Nee, uh, niet per se hoor. Maar nee? Dat, uh, ja, we waren toen gewoon in een andere fase. Um, en daar zijn we een beetje, een beetje uitgegroeid op een gegeven moment, ja. dus uh, dat kan gebeuren. Ja, want de band uh, Hound bestaat inmiddels niet meer, hè? al een jaar of drie, nee. vier geloof ik. Klopt inderdaad, we zijn, we zijn uh, na de eerste EP uh, uit elkaar gegaan. Ja. Uh, gebeurt dat? Zijn dat, uh, ja, dat zijn van die momenten, ja, daar moet je eigenlijk ook niet dramatisch over doen denk ik. Nee, zeker niet. We waren uh, op dat moment ook al allemaal met nieuwe dingen bezig. Ja. Um, dus uh, dat was ook prima zo en uh, ze ging ook helemaal goed uh, uit elkaar verder. Geen, uh, geen Nee, nee oké, okay, dus dat. Uh, dan, nou ja, goed. Uh, het, is, het is eigenlijk een beetje logisch dat, uh, dat ieder dan zijn eigen weg uh, daarin uh, vindt. Dat heb jij ook met Roos Meijer dan uh, gedaan? Uh, ja. Want uh, het, het nieuwe verhaal is daar, Roos. Zeg ik het zo goed? Ja, zeker. Ja. ja. Ik. Uh, ik zeg, ik zeg uh, toch. Er zitten wel wat elementen in van wat jullie bij Hound hebben gedaan. Maar dat komt hier toch wel uh, enigszins in terug. Uh, nou ja, ja, weet je. Uh... We blijven natuurlijk onszelf. Dus uh, ja, ja uh, dat, dat zal je ook wel horen in de muziek. Ja, ja. Um, nou ja, uh, ik ga niet uh, vertellen wat de verschillen zijn. Want er zitten al een duidelijk en wezenlijk uh, verschil in, in, in dat opzicht. Um, even over jullie twee. Maar uh, wanneer, is, wanneer zijn jullie op het idee gekomen om Mede of Rose, uh, dan uh, te beginnen? Uh, ja, dat was eigenlijk al een beetje tijdens de periode van Hound. Mm -hmm. um, nu ongeveer zo'n vijf, zes jaar terug of zo. Dat mm -hmm. al een tijd geleden. Uh, toen begonnen we eigenlijk met het idee om um, ja, meer een soort dreampop-achtige band te beginnen. Ja. Uh, omdat we allebei gewoon dat genre heel tof vonden eigenlijk. Um, ja, en toen zijn we eigenlijk gewoon gaan schrijven um, op, de, op mijn zolderkamer bij mijn ouders thuis. Ja. Um, en ja, er lag ook niet echt een druk op of zo. We hadden niet zoiets van dit moet snel uitkomen of iets. We, we namen gewoon rustig onze tijd en um, ja, we, we, we hadden zoiets van, we zien wel waar, waar, waar het schip stroomt. Ja. En um, ja, toen eigenlijk kwamen we op een gegeven moment kwamen we erachter dat we in die periode toch een soort van, ja, we waren ook best wel aan, aan het opgroeien, weet je wel, we waren een soort van, uh, ja, tussen de 18 en, en, en de 24, een beetje in die tijdsperiode moet je denken. Mm -hmm. um, dus ja, die songs gingen ook een beetje over ja, de late jaren van je, van je adolescentie, zeg maar. Dus mm -hmm. we kwamen op een gegeven moment kwamen we erachter van, oh, het is wel een, een soort overkoepelend thema. En um, ja, daar is nu een soort van debuutplaat de uh, Tales of Adolescence is daar uitgekomen. Hmm. En, en, en staan die, die singles daar allemaal op? Want deze die we nu gaan draaien, die is geloof ik een week uit? Ja, klopt. Ja. Uh, want jullie hebben er al, daarvoor hebben jullie er nog een uitgebracht, hè? geloof ik. Ja, klopt. Harmony of In ja. Januari inderdaad. En die, die twee singles komen ook op de plaat. Ja. Ja. Zijn dat ook de eerste echte singles uh, die Mede Roos heeft uitgebracht? Of heb ik toch nog iets gemist? Want ik. Nee, dat is echt het eerste werk. Dus oh. het, heeft, het heeft echt lang geduurd ja. Ja. ja. Dus ik ben er eigenlijk toch nog best uh, redelijk op tijd bij als ik het uh, zo hoor. Ja, je bent er goed bij. <laughs> dan, ben ik, dan ben ik wel blij om. Ja, dat heeft dat ook weer met Roos te maken. Maar Rose, uh, daar ben ik ooit nog Die heb ik tegengekomen bij een EP-presentatie van X. En in dat voorprogramma zat uh, ook uh, Pitu, Nicolas, ja. uh, voluit. En daar zat zij in het achtergrondkoor. En ze is hier geloof ik zelfs ook nog geweest. Want Pitu heeft hier ook nog live uh, gespeeld. En ik meen dat Roos daar ook bij was geweest. Maar dat oh, weet ik leuker. niet zeker. Dat, dat zou heel goed kunnen hoor. Dat, ja. Uh, ja, Roos die deed eigenlijk... Uh... In, uh, in die fase van Pitou eigenlijk alles altijd mee. Dus die, die zou er wel bij zijn. Ja, dat zal dat, uh, dat ongetwijfeld. Want uh, daar, daar, uh, ja, daar goed, dat, dat er uh, ligt in ieder geval een lijn. Laat ik het, uh, ja. laat ik het zo zeggen. Uh, dus op een gegeven moment uh, ben ik daar, uh, ja, ik zag eerst een gesponsord ding en wie zit erachter? En toen zag ik het. En toen denk ik, "Frank, dat is. Uh, nou ja, ja dan, uh, dan gaat het één in één uh, snel. Dan, dan, dan val je op, natuurlijk. Hè. Dat, ja, dat heeft daarmee mee te maken. Ja, uh, ja, het is een kleine, kleine wereld hè? Ja, nee, oké. Okay, maar uh, soms kan het best wel belangrijk. ...belangrijk zijn als je dan gehoord uh, wil worden... ...want dat, uh, dat heeft ook uh, daarmee te maken. Hè? Want, uh, Zeker. Ja. Um, even over de... Nou ja, terug even naar Meda-Roos. Uh, uh, ja, uh, wie, wie, wie van jullie twee... Uh, ...of doen jullie dat echt samen? Is dat uh, Muziek schrijven, teksten schrijven... ...doen jullie dat alle twee? Um, ja, het verschilt heel erg per song eigenlijk. In ieder geval... Um, ja, ...tot nu toe. Um, vaak komt Roos wel... ...met een soort ideetje... Ja. Um, en dat, kan echt, dat, dat verschilt echt van, van een, een uh, iPhone opname terwijl ze op de fiets zit, dat ze een melodietje aan het neurien is, mm -hmm. tot al een wat meer uitgewerkte demo. Yeah. Uh, maar eigenlijk alle tracks van het album zijn wel echt ontstaan um, op, ja, op die zolderkamer met, met, met de tweeën, zeg maar. Yeah. Um, en, zij, en Roos neemt wel een groot deel van de teksten op zich, dat, dat wel. Ja. Maar ook dat um, gaat altijd wel um, ja, toch met een bepaalde vorm van overleg. We, we praten heel veel over waar de songs over gaan. Ja. Um, dus um, ja, het is wel echt een, echt een samenwerking. Ja, uh, Dream Pop, hè, dat zei je al net, uh, is dat, uh, is, zit dat ook eigenlijk uh, yeah, uh, waar, waar, uh, waar het over gaat? De verhalen die jullie willen vertellen in jullie muziek, uh, dat het ook een dromerige wereld is? Of zit er toch echt een diepere lading soms uh, in uh, de teksten verwerkt? Er zit zeker wel, uh, ja, in deze plaats zit er wel veel, veel diepere lading uh, uh, in, ja. ja. Uh, ja. Uh, dus mensen kunnen zich uh, daarmee vereenzelvigen, om het uh, heel netjes uh, mee te zeggen. Dus, uh, ja, dat, te... dat denk ik wel, ja. Vooral, ja? vooral als je inderdaad, um, ja, weet je toch nog uh, goed weet hoe je je adolescentie was, en of zelf nog in de adolescentie zit, mm -hmm. denk ik dat, dat, uh, dat je je wel kan. Uh, ja, je kan vinden in de teksten, zeg maar. Ja, laat ik even een voorbeeld nemen. We hadden vorige week hadden we Jacob D. Edward in de studio zitten. Dat is ook een, is een man die literaire, ja, literaire studie doet. Uh, hij heeft het dan over de moderne man uh, of de, de romantische man in de moderne tijd, zo moet ik het zeggen. Uh, en hij had op een gegeven moment een liedje, 'Mirror, Mirror'. Ik heb hem van de week nog een keer ergens uh, gedraaid. Uh, dat, uh, dat is onze eigen versie. En dat ging over, ja, over uh, jonge uh, vrouwen die uh, met de sociale media in aanraking komen en uh, daar een Negatief zelfbeeld he, vormt dat eigenlijk ook een vorm van ja? Het adolescent zijn, want dat, dat heeft daar toch enigszins mee te maken. Want die adolescenten hebben het toch uh, lastig, denk ik. Zo met in deze moderne wereld, ja, dat, dat, dat denk ik ook, zeker. Ja, ja. Uh, nou, nou, gaat over dit specifieke onderwerp. hebben wij geen, uh, <lacht> niet zo'n soort trek. Nee. Maar dit is wel een beetje de richting waar je, waar je op moet denken. Ja. ja, ik had even een lange aanloop nodig. Maar daar, daar, daar, dat, dat zou, daar zou het over kunnen gaan, bij wijze van spreken. Ja, exact. Ja, zeker. zeker. Ja. Uh, is het ook zo uh, dat je dus nu uh, bezig bent. en denkt van. nou, ik kan maar beter, uh, we kunnen maar beter materiaal hebben. en uh, dan zijn we in ieder geval uh, komen we goed beslagen ten ijs. als de boel van het slot af uh, gaat? Um, ja, ik denk het wel. Ik, ik denk dat we hebben niet zozeer... Voor ons uh, voelde het gewoon ready. Weet je wel? We hadden zoiets van, ja, we kunnen nu wel gaan uitstellen uh, vanwege deze situatie. Maar ja. Ja, we, we waren ook alweer aan het werk aan nieuw materiaal. En de plaat lag er. Dus ja, weet je, op een gegeven moment wil je ook gewoon gaan. Dus we besloten gewoon maar om de, om de eerste single uh, uit te brengen. Het voelde gewoon uh, juist. Dus... Uh... Ja. Uh, het, het, het is dus de bedoeling dat er meer werk van jullie gaat komen de komende zeker, tijd. Zeker, ja. Ja. Zo in de komende maanden. Ik denk dat ja, we, gaan, zoals het er nu uitziet, uh, nog drie singles uitbrengen voor de plaat. Ja. En, dan, en dan de plaat zal begin 2022 uh, verschijnen. Oké, okay, dus uh, het, is, uh, ja, het is een beetje eigenlijk om, uh, om de achterban een beetje, een beetje te pleasen en te teasen, als het ware. Zeker, ja. ja. Um, over uh, de nieuwe single Where Do We Go? Want die is inmiddels een week uit. Ja. Uh, waar heeft het betrekking op? Um, ja, die, die song gaat eigenlijk een beetje over de situatie waarin je verkeert... nadat je uit een, een vrij lange relatie komt... Mm -hmm. um, en dan vooral op jongere leeftijd... Dan, dan weet je soms gewoon niet helemaal meer wie jij bent zonder die persoon. Mm -hmm. um, omdat je zo ver, ja, verweven bent in die relatie... En, uh, je bent als het ware echt één geworden met die persoon. En juist in die, in die wat jongere jaren, weet je wel, als je je ja, ontwikkelt toch, vanaf je 18 ja Je hebt dan een hele lange relatie en je komt daar in één keer uit. Ja, dan is het echt van wie ben ik eigenlijk zelf? Ja. En um, da daar, ja, daar gaat die trek een beetje over en over die zo zoektocht. Ja. Is het ook een ontdekkingsreis naar je eigen persoonlijkheid, zoiets? Ja, precies, eigenlijk wel. Ja, uh, ja want dat, dat, dat, dat hoor ik je dan een beetje zeggen tussen de regels door. Uh, zullen, wacht voordat we hem draaien, waar zijn jullie op te vinden via het wereldwijde web? Uh, nou ja, eigenlijk alle, alle grote platformen, Instagram, Facebook, uh, Spotify natuurlijk, Apple Music, uh, Made A Rose Music, en dan, uh, dan vind je ons. Helemaal goed. Hier uh, is hij. Meda Rose met de nieuwe single. Where do we go? De Sign of Leo. Uh, pop uit het Hoge Noorden. Want ze komen uit uh, Groningen. En uh, dat, uh, ja, dat is uh, niet de enige band die uit uh, Groningen komt. Uh, bijvoorbeeld uh, Damn Dirty Dimes heet, uh, heet die band. Die hebben we uh, twee weken terug hier uh, even gedraaid. En uh, die hebben, ja, komen er ook vandaan. En natuurlijk uh, Meadow Lake. Om maar even wat, uh, wat namen te noemen. Uh, deze dame, uh, die komt uh, waar we mee gaan praten. Die komt gewoon uit de hoofdstad, uit Amsterdam. Uh, dat zeg ik goed, hè, Judith? Ja, zeker, dat klopt. Ja, uh, want uh, ja, wij, wij uh, ik heb hem net ook uh, gedraaid. Uh, Nederlandstalige electro van uh, Veline, dat is iets, uh, ja, wat, wat, wat, uh, wat gepolijster. Maar jij bent iets uh, wat ruwer uh, met, uh, met de muziek in dat opzicht. Ja. ja. Ken je het, uh, Veline, trouwens? Nee, niet zo goed. Ik ken er nog een bel, maar ik, weet, ik heb er eigenlijk nog niet echt naar geluisterd, dus dat moet ik een keer doen. Nou, uh, bij deze kan ik ja raden, want uh, dan, uh, dan, dan weet je eigenlijk ook uh, van, uh, van wat ik precies bedoel. Leuk. Ja, ze loven er alleen wat, uh, wat minder mee te koop, maar ik, uh, ik heb hier uh, een radiokollega gehad en uh, we hebben geprobeerd een uh, single eigenlijk een beetje tot in Hilversum te brengen, maar het is ons niet gelukt. Dus. Uh, Jammer. Jammer. Uh, ja, maar diezelfde uh, voormalige collega heb ik ook gewezen op jouw muziek. Uh, dus Jammer. die zit nu met gespitste oren te luisteren van uh, wat is die uh, dan? Nou ja, daar gaan we het nu over hebben natuurlijk. leuk. Ja, um, want uh, je viel ook al op bij uh, 3 voor 12 Noord-Holland. Daar viel je al op. Omschrijf ja. <lacht> um, het dus, die, die muziek die jij maakt. Ja, ik maak samen met uh, Wannes Notenbaart en Ariane Stoop, met twee medemuziekanten van Punt Judith, ja. uh, maken we eigenlijk dat vrij expressieve Nederlandstalige elektronische muziek. Ja. En uh, inderdaad die rauwe kwetsbaarheid en die, die soort van expressiviteit die we heel erg opzoeken in onze sounds, in de teksten, uh, in, onze, in onze shows, ja. dat is iets wat, uh, wat zeker belangrijk is in de muziek die we maken. Ja. Ja. Heeft dat uh, ook uh, te maken met de uh, met, met achtergronden? Uh, dat je dat uh, probeert te verwerken in je muziek? Of? Ja, ik denk dat, uh, dat er verschillende wegen eigenlijk heel erg samenkomen in, uh, in de muziek. Uh, ja. Ik ben zelf eigenlijk al veel met tekst bezig geweest. En het al belang, een soort inhoudelijke inslag in de dingen die ik maak. En een soort zoektocht naar waar, ja, waar hebben we het met elkaar over? Waar gaan we heen? Er is dus mm. veel een soort gedachtegangen eigenlijk in, in die muziek. En uh, ik heb zelf... Uh, veel piano gespeeld heb ik mijn hele leven, dat komt er erg in terug. Uh -huh. Maar daarnaast ook een grote voorliefde voor uitbundigheid en grootheid en, en, en uh, het leven vieren. En ik denk dat dat op een bepaalde manier in de, de sound die we zoeken ook erg terugkomt. Ja, uh, ja. Voor, voordat we het even over het uh, leven vieren hebben... Uh, eerst even over de Nederlandstalige poëtische teksten waar uh, um, 3 voor 12 Noord-Holland het dan, dan over heeft. Uh, ja. Heb jij ook een literaire achtergrond, net uh, als Jacob D. Edward bijvoorbeeld uh, uh, heeft? Tenminste, uh, die is ermee bezig, maar heb jij dat wel? Um, niet in de zin, nee ik heb er niet voor gestudeerd. Ik kom van het consultorium, ben net afgestudeerd, in Amsterdam ook. Ja. Uh, en uh, daar wel heel veel met tekst en met, met zang vooral ook veel bezig geweest. Um, en ik heb wel een, een theaterachtergrond, dus in die zin wel met de padlepel ingegoten om bezig te zijn met tekst en met, uh, ja, ja, en dan, verhaal en, en die dingen, ja. Ja, dan, dan krijg je eigenlijk toch wel iets van uh, een literaire rand mee, eigenlijk. Als je die, dat is die theateropleiding zo, ik doet. ik heb geen uh, Nederlandse literatuurwetenschap. Nee, oké, okay, oké. Okay. Nee, dat... nee, want dat, dat, dat is toch ook uh, wat ik uh, in de muziek uh, bij jou ook uh, terug hoor. Ik denk, nou, er zit, er zit toch uh, wel iets uh, van een uh, poëtisch en uh, licht literaire laag zit er wel in. ja nou, leuk om te horen. Ja. <laughs> uh, dan het leven vieren, valt dat uh, mee of valt dat tegen op dit moment? Nou, natuurlijk wel tegen op dit moment. We zouden natuurlijk meer leven willen vieren dan nu kan. Ja. En uh, ja, dat is wel jammer, maar het is ook het is een beetje zoeken naar genoeg uh, ja, output en genoeg input in die zin dat je wel de kleine dingen blijft vieren, maar ik verheug me wel op het eerste festival. Ja, ja. Ja. Heb jij zelf ook iets met Field uh, Fieldlab uh, gedaan? Want uh, ik weet dat uh, Jip Richter, dus uh, de medepresentatrice voor 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf, die heeft dat gedaan. Mm -hmm. Ja, nee, ik had het graag gewild, maar uh, ik, uh, ik heb uh, met uh, jaloerse blikken op mijn telefoon gekeken naar die feestende menigte. <laughs> ja, ah, dus dat uh, wel van. Oh, ik wil daarbij zijn, ik wil daarbij zijn, maar ik kan niet op een of andere manier, is dat... nee, nee. nee, precies. Um, even over die EP, die snelweg, uh, ja. he, dat, zo heet die. Uh, bedenk je dan ook op een gegeven moment. Ja, uh, je hebt de EP uitgebracht, maar ik denk als jij theatraal ook ingesteld bent heb ik ook een beetje het idee... je wil het ook laten zien, dat, uh, dat er een bepaalde... nou, je kan er zo een, een mini-documentaire bij wijze van spreken van maken... over die EP. Ja, nou ja, dat is, uh, er, zit, er zit zeker veel verhaal omheen. Uh, mm -hmm. We hebben wel heel erg opgezocht eigenlijk in de videoclips... die erbij zijn uitgekomen. Mm -hmm. En daarnaast uh, komt er een concertfilm aan... waar eigenlijk, waar zowel de EP als nog onuitgebracht materiaal... is waar we met een heel groot team... En dat samen met de me gemaakt, we spelen ook allemaal blazers mee en een koor. En, uh, dat is, wordt heel, heel erg vet. Ja. En, uh, die komt eind mei eraan. En daarnaast zijn we ook bezig met een, twee podcastmakers. Met ook weer die verdere soort van diepte ingaan in die thema's van, van de EP. Ja. Uh, namelijk toch die soort, soort escapisme wat daarin zit en dat je zelf binnenste buiten keren. Uh, ja, dus ik vind het heel leuk om op die manier eigenlijk naar ook alle andere wegen te kijken die er zijn behalve de muziek die je maakt. Ja, ja, dus uh, de, de, de, ja, vanuit verschillende invalshoeken uh, het een en ander bekijken. Ja, zeker. Ja. Uh, kunnen, kunnen we ook zeggen dat jij misschien een beetje een duizendpoot bent. als het gaat om, uh, <laughs> om cultuur en kunst? Uh, mag ik dat ook zo zeggen? Ja, of, uh, ja, dat, vind, ja dat, uh, dat vind ik wel een goede heel ja, Leuk. Ja? Uh, uh, waarin waarin uh, uitzicht dat? Um, nou, ik, ik denk dus in, in, in de verschillende vormen die ik boeiend vind om te onderzoeken uh, waar muziek een soort van de, het main ding is, dus natuurlijk de songs die je maakt, maar daarbij eigenlijk altijd met mensen samen te werken die uh, weer vanuit een andere discipline daar een, een licht op kunnen schijnen, of dat nou vanuit filmen of vanuit theater, of door een heel decor te ontwikkelen, of andere muzikanten of um, andere liedjeschrijvers. Ik vind het heel erg, ja, samenwerken is wel altijd een enorme drive voor de dingen die ik doe. Ja. Uh... Is uh, deze EP, die is er nu net. Um, ben je alweer uh, bezig met, uh, met nieuwe dingen? Of ja, en is zeker, dat, een, is dat een, uh, een continuing proces bij jou? Ja, ja, zeker, zeker. Dat is eigenlijk iets wat helemaal niet stopt. We zijn eigenlijk altijd bezig met nieuwe dingen maken en verder aan het schrijven. En dat is ook wel. Ik denk ik vind het heel fijn om die dingen te combineren met elkaar. Houd je dat ook een dingen, beetje. Uh, houd je dat ook een beetje in beweging in dat opzicht? zeker weten. Ja, en ik denk zeker in deze tijd is het belangrijk om in beweging te blijven. Ja. Omdat we zelf thuis zitten toch ja, te blijven, te blijven gaan. Ja, uh, is dan ook het uh, thuisbeeld en dat je als je de deur uitstapt, uh, dat je dan daar ook mee geconfronteerd wordt en je denkt van daar kan ik wat mee? Zeker, ja. Ik denk dat het natuurlijk uiteindelijk zeker in Amsterdam opgroeien is, is zo'n de, de hele tijd gebeurt van alles. Hm. en uh, Je stapt de deur uit en, en ja... De dingen vliegen om je heen. Uh, nu natuurlijk iets minder dan uh, voor corona. Maar het is nog steeds wel een, een, ja, een volle stad. En ik vind het heel fijn om me daarin te kunnen bewegen. Ja. Um, als mensen jou willen vinden op het wereldwijde web en de socials... wat moeten ze dan doen? Uh, ze kunnen me vinden via... Judith op Facebook... ...maar ook ...de website, daar wordt op het moment een nieuwe ontwikkeld... Dus ...die komt binnenkort aan... ...maar ook allemaal dingen op te zien zijn... ...en op Instagram als punt... Punt Judith. Hier moet twee puntjes. Eén ah. normale punt en dan de uh, interpunctiepunt. <laughs> Want punt Judith was al in gebruik. Ja, ja, ja jammer. <laughs> jammer. Wat uh, heb je? Wel het? Ja. Maar uh, je vindt hem wel hoor, punt Judith. Ja. Als je hem googelt, dan komen ze je ook je kant ja. uit. <laughs> um, snelweg. Uh, nou, we hebben hier een uh, hele grote snelweg in de achtertuin liggen. Het heet het Circuit <laughs> Zandvoort. Dus, uh, <laughs> Heerlijk. Dus uh, we gaan hem draaien. Dankjewel. Leuk. Dankjewel. Dankjewel, dankjewel voor het bellen. Jo. Oh. Ik lig op mijn rug in bed, gezicht in de zon, geruis van het gordijn voor mijn opera. Ik hoor de rokende studentes lachend op balkon, meeuwen krijzend in de lucht weer op zoek naar iets te eten of zo.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 Alles dubbel zo binnen vandaag. Alles dubbel zo binnen vandaag. Was dit uh, set met uh, het nummer Nomad? Uh, het is uh, tijd om uh, afscheid uh, te nemen. We gaan afsluiten. Dat doen we met uh, deze van Ghost Echo. Want Isolated Dreams is uitgebracht. En hier begon het eigenlijk allemaal mee voor Ghost Echo met Black Era. Spreek je volgende week. En dan met Bram van Lange en Tim Lagendijk. Die zitten hier dan live in de studio. Met live muziek. Straks veel plezier met Nashville Radio. Dag.